Het schip kwam enkele dagen geleden als plezierjachtenhaven binnen om te voorkomen dat het zou worden tegengehouden door de Marokkaanse autoriteiten. Gisteren werden de spandoeken van Women on Waves op de boot opgehangen. De organisatie wilde met de actie de publiciteit halen om het onderwerp abortus bespreekbaar te maken in Marokko. Volgens een woordvoerder is dat gelukt.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 Bij een aardverschuiving in het zuidwesten van China... zijn 18 leerlingen van een basisschool omgekomen. De kinderen zijn volgens Chinese staatsmedia... levend begraven onder modderstromen. Die werden veroorzaakt door de aanhoudende regen. Behalve het schoolgebouw werden ook drie boerderijen bedolven. Daarbij, daarbij viel nog een dode. Ook wordt nog iemand vermist. Aanvankelijk was er onduidelijkheid over de bedolven leerlingen. Het is deze week vakantie in China en daarom zijn de scholen dicht... Volgens lokale bestuurders waren de leerlingen toch op school om lessen in te halen. Afgelopen maand was de school een tijdje dicht vanwege twee aardbevingen. Daarbij vielen 81 doden en raakten 800 mensen gewond. Het weer in de ochtend regen, later vanuit het westen droger. Er staat een stevige zuidwestenwind. Middagtemperatuur tussen 14 graden in Groningen en 18 in Limburg en Zeeland. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Dus je staat op 2 En dan leg je een halve achter je neer. En dat is dan anderhalf. En dat is dan dus eigenlijk... Twee middenhalf is dan... De ander is twee en dan half. Nee, ik ben er gewoon niet uit. Ik vind het echt heel vervelend, maar het, ik, het wil niet echt tot me doordringen. Ander, anderhalf? Waarom zeggen we anderhalf en niet één en een half? Dat is eigenlijk een hele simpele vraag. Maar waarom we dat nou doen? Ik, ik weet niet. Sorry, Bartjan, ik begrijp het nog niet. Ik hoop dat jij het wel begrijpt. Maar er kan vast nog overgebeld worden. 0800 1121. Um, dan hebben we nog eens even kijken hoor. De, ja, de paddenstoelen die is eigenlijk wel beantwoord. Um, oh ja, de beurskoersen. Waarom staan die nog steeds vermeld in de krant, wil Ton graag weten. Want die, um, die, uh, ja, in principe kunnen mensen die dat echt interesseert het wel terugvinden ergens. En het neemt zoveel ruimte in in de krant, zegt Ton. Vind ik wel mooi verwoord van hem. 0800-1121. Um, en dan Hans nog met de banken. Als je stroomstoring hebt en, um, uh, uh, uh, en je komt bij de bank... en je wil kunnen bewijzen hoeveel je nog op de bank hebt staan... hoe doe je dat dan? Want uh, niemand, oh nee, heel veel mensen hebben geen papier meer. Dus um, dan uh, heb je helemaal geen bewijs meer daarvoor. Uh, ja, dat tellen met het anderhalve. Ik ben er nog niet helemaal uit. Maar als je me kunt helpen, laat het me even weten. Via 0800-1121. Oh, en de Caribische eilanden. Bij welke provincie horen die? Dat wil Freek heel graag weten. Even kijken hoor. Eén en, en twee. is dan de anderhalf. Nee, ja, ik begrijp het niet. Misschien kunnen de crows me helpen. Terwijl de counting crows in dit geval. Accidentally in love. Soes. Counting Crows waren dat. Ja, dit kunnen maar. Die kunnen me toch ook niet helpen. Hoor. Ja, het, ondertussen uh, inmiddels in de in de via, via Twitter krijg ik dan nog van Jorrit. Het is de tweede keer dat je een half tegenkomt bij het tellen. Dus dan zou de eerste half zou dan eerste half zijn. En dan komt één en dan de andere half. Dus anderhalf. Ja. Op die manier klinkt het logisch, maar dan zou dus, uh, uh, even kijken, 2,5 zou dan, derde half... Moeten worden, ja, het ik vind het allemaal me ingewikkeld. Maar ja, dat ligt waarschijnlijk aan mijn wiskunde deuk. 0800 1121. ook over de beurskoersen... of over de banken met stroomstoring uh, kun je nog bellen. En nieuwe vragen kunnen ook nog hoor. Ook al hebben we nog maar 50 minuten te gaan... in deze aflevering van Nachtzuster. En laat ik dan ook nog eens eventjes een crypto toevoegen. Wat zal ik doen? Zal ik een moeilijke of een makkelijke doen? Ik heb, ik heb er twee gekregen, namelijk, van onze uh, crypto-makers. Ja, moeilijk, want dit, dit, nou, ik doe de makkelijke. Ik doe gewoon de makkelijke, want ik vind het leuk... als ik uh, mensen blij kan maken dat ze hem snel hebben. En dat is, uh, ja, uh, de crypto van vannacht. Ziek van oud-minister. Ziek van oud-minister. Vier letters, daar moet hij uit bestaan. Hij is niet zo lastig, dus meteen bellen naar 0800-112-112. Eén. Uh, even hard. Ja, hallo. Hallo. Hoi. Nou, zeg ik het maar. Ik heb het over anderhalf. Oh jee, mag. ja. Anderhalf, ja. Ja, ik uh, ben uh, getrouwd met een Deens en spreek daarom Deens. Oh. En ik denk, ik denk dat ze het in het Deens uh, heel duidelijk uitdrukken... waarom wij achter anderhalf zijn gekomen. Want ze noemen het daar eigenlijk andersom. In het Deens is anderhalf en, en half ander... En in het Deens is en, ander, zeg maar, als je het op zijn Nederlands uitspreekt, is tweede. Ze zeggen daar dus nog steeds halverwege de tweede. En, en. Oh. En ik, ik, ik denk dat het dus oud-Germaans is en dat het in Nederland ergens een keer opgedraaid is. waarschijnlijk wel een van de hoogste <laughs> vliegingen hier maken. Maar, maar heel even nog voor mij, uh, even hard. Um, ja. Want de telefoonverbinding is niet heel geweldig. Dus hoe zeg je in het Deens anderhalf? Hel en. En dat is een beetje ingeslikt, maar je schrijft het eigenlijk als half anden. Hmm. En anden is in het Deens en dat spreek je uit als en tweede. Hmm. Ja, de, de, de, dat zou natuurlijk de boel kunnen verklaren. Ja. Hoe ben jij aan een Deense geworden? Uh, gekomen? Ja. Ja, ik ben tijdens mijn studie en stage gaan lopen in Denemarken en ik werd al uh, gewaarschuwd door mijn vrienden toen ik wegging en binnen een week was het mis. Oh, oh jee, raak. en toen? En het is nog steeds raak. En hoe lang is dat geleden? Dat is uh, bijna 25 jaar geleden. Ach, en hoe lang ben je Want... toen uiteindelijk in Denemarken gebleven? Nou, ik ben daar een, uh, nou, een maand of vier gebleven. En, oh. uh, ja, mijn vrouw is toen achter me aangekomen. Echt ja, waar? Wat romantisch. Ja, mooi hè? Ja, en wat is zij vervolgens gaan doen in Nederland? Uh, nou, ze is eerst Nederlands gaan leren. Ja, wel verstandig. En dat spreekt, dat spreekt u inmiddels uh, heel goed. En uh, na nou, een lang verhaal uh, kortmakend, ze werkt inmiddels in een boekhandel en verkoopt Nederlandse boeken aan Nederlanders. Oh. En leest die boeken ook allemaal. Ze heeft volgens mij al duizend keer meer boeken gelezen dan ik in het Nederlands. <laughs> ja, en waarom, waarom is jouw Deens dan ook? Want de, als zij hier is komen wonen is het niet heel logisch dat jij ook een Deens bent gaan leren. Nou, ik denk dat Denen hebben een bepaalde reputatie dat ze wel van gezelligheid houden en dat klopt. <laughs> Ik weet niet of jij een Deens kerstdiner na twee dagen als ja. wij in het Engels ziet voortzetten, maar dat lukt niet. Nee. Dus ik zat een beetje de eerste jaren alleen aan een kerstdiner. En dat, uh, dat hebben we toen maar rondgedraaid, dat ik maar Deens leerde om, uh, om er een beetje bij te horen. Dat ging best. Oh, heel verstandig. Ja, feestvieren kunnen ze goed in die Maar ze hebben toch ook uh, midzomernachtsfeesten of midwinternachtfeesten? Nou, of... uh, ze hebben in Denemarken een variant, die heet Sankhans. Hans. En ja. dat vieren ze één of twee dagen later met een groot uh, vuur. En dat is uh, iets minder woest en wil dan wat ze in uh, de rest van Scandinavië doen. Oftewel ze zijn niet helemaal compleet dronken. En uh, <laughs> ja, dat is, uh, dat is een leuk feest. Heidens, maar er zijn nog meer dingen heidens in Denemarken. Ja, ja ik, heb het, ik heb het heel even geprobeerd, ook deens leren, omdat mijn beste vriendin met een Deen getrouwd is. Maar, die, maar, maar het lijkt zo makkelijk, maar het is, het is het toch niet? Het is moeilijk uit te spreken, ze snikken de helft in. Ja, en het is heel onlogisch. Dat ben ik niet met je eens. Je moet er even aan wennen dat ze het bepaalde lidwoord achter het zelfstandig naamwoord zetten. Ja, en dan is het heel logisch. Ja, Maar, ja. maar weet je, als je er helemaal gewend bent, gaat het wel. Ze dus, uh, zeggen niet het paard, maar ze zeggen paard het. Ja, ja dan, weet je, dan weet je dat. Misschien was dat het ezelsbruggetje dat ik nodig had. Uh, of <laughs> ezels het bruggetje dat ik nodig had. Nou, uh, even hard bedankt voor de poging. Graag gedaan. En uh, groetjes thuis, hè? Ja, Oké, okay, hoi. Dries? Ja, goedem, goedemorgen al. Goedemorgen. Ja, ik denk dat ik voor anderhalf wel de oplossing heb. En dat is dan een combinatie met de oplossing van meneer uh, Everhart. Ja. Kijk, uh, we, we, het, het heeft inderdaad een Germaanse oorsprong. Uh, als je in het Duits uh, de klok kijkt, dan zeg je vijf uur, half zes. Maar je zegt in bepaalde streken van Duitsland, zeg je uh, een viertel Sext. Wat zeg je? Een viertel zes. Ja. Yeah. En een viertel, dat is een kwartier. Ja. Yeah. En dat is voor ons kwart over vijf. Wat is dat dus? Een viertel de zeks, is een kwartier op weg naar zes uur. Ja. Yeah. Yeah. En zo moet je dat, en, en drie zes bijvoorbeeld, dat is kwart voor zes, dan ben je drie kwartier op weg naar zes. Oh ja. Yeah. Dus in het Duitsland hebben we nog steeds het systeem dat je uh, een kwart op weg naar, of drie kwart op weg naar. Ja. Yeah. En zo moet je dat met die uh, uh, anderhalf ook beschouwen. Het is een halve een halfje op weg naar 2. Dus anderhalf. Dus een halfje onderweg naar de ander. Een halfje op weg naar de ander. Het half, een halfje op weg naar het volgende getal wat erin staat. Ander... En dat is in dit geval anderhalf. Dat betekent 2. Maar waarom is dan half 3 niet. Drie half. Ja, maar nee, maar dat is, dat, kijk, het, het, is, het, is, uh, het is natuurlijk al, bij ons alleen nog maar bij het anderhalve het rare systeem, ja. omdat, het, omdat dat uh, een, een afwijkend woord is. Hè? Wij gebruiken tegenwoordig half drie ge gewoon als normaal woord. Ja. En uh, wij gebruiken ook niet meer uh, een, een kwart drie als kwart over twee of zo. Nee, nou kwart over drie. Dat, dat is allemaal ja. weggevallen, maar in het, Duits, in het, in ja. het uh, oude Duits en in het huidige Duits nog, want het werkt het, uh, het uh, leidt wel eens tot verwarring dat je nog steeds zegt, in bepaalde streken van Duitsland en ook Oostenrijk, zeg je nog steeds, einviertel zes, dat is dus kwart over vijf. Ja. Nou, en, en dus een kwartier op weg naar. En datzelfde systeem, dat, zo moet je dat ook beschouwen bij anderhalf. Je bent dus een halfje op weg naar twee ja, ik geloof je wel, maar ik blijf het nog steeds zo stom vinden dat het dan niet ja, twee 2,5 is. Het is, stom, het is ook stom, maar, maar dit, dit is de verklaring. En, en die meneer net uit met, zijn, met zijn Deense vrouw of vriendin, ja. die gaf in feite dezelfde verklaring. Ja, dus dan zal het waar zijn, hè? Het is een halfje op weg naar... Uh, Dank je wel. Ja, en de, ja. de beurs, nog even over de beursen. Oh ja. In mijn krant, dat is Het Parool, daar ja. staan de beurskoersen allang, al een paar jaar niet meer. Want dat is gewoon een nutteloze ballast, die zit ja. op internet. ja. Dus het komt niet weer in alle kanten voor? Nee. Weet, maar, weet Ton dat ook. Dankjewel, dan hè? Wij Ton dat ook. Heel ja. <laughs> goed. Doeg. Een prettige uitzending verder. Daan. Hetzelfde, hè? Ja. Het is tenslotte alweer viertel 5, Viertel 6. Viertel... Ja. Agnes. Hoi. Hallo. Ja, ook nog over dat anderhalf. Ja. Uh, ik denk dat jullie er met elkaar helemaal uitkwamen. We hebben gewoon we kunnen tellen. 1, twee, drie... Maar als, we kunnen ook tellen ten eerste, ten tweede, ten derde. Ja. En vroeger telde je dan, in, inderdaad in het Germaans, ten eerste, ten andere, ten derde. Dus andere is gewoon een ander woord voor tweede. Ja. En uh, de tweede is nog maar half. Ja. En wat jij zei, wij zouden dus ook moeten zeggen, de derde half. En dat is dan twee En, een half. en dat is waar. Ja. Dat zij dus ook wel eens, de derde half. Oké. Okay. En half drie is drie uur voor de helft. Ja. Dus, dus uh, het enige probleem zit dus in dat we niet zeggen de tweede half, maar anderhalf. En niet weten dat ander een oud telwoord is voor tweede. Dus vroeger zeiden we echt één, uh, ander, drie, vier. Ja, ja en dan en niet bij één ander, maar wel bij eerste, andere ja. derde. Ja. In de, nou, als je het preciezer wilt, in de statenvertaling, de Statenbijbel, ja. die specifiek eigenlijk Nederlands weergeeft uh, uit de begintijd. Daar staat ook ten eerste, ten andere. En eventueel ten derde. Oh. Het klinkt wel heel deftig. Ja, ja, ja dat, dat heb je vaak met die oude woorden. Ja. En <laughs> eh, dat je het ook in het Duits en het Deens hebt, dat geeft dus aan dat je het eh, eh, heel vaak gebruikte in oudere taalfase. Ja. Nou, leuk, hè? Ja, en, het, het, het wordt nu leuk. Ik, het, ja. Het is ook heel logisch, want je zegt het ook heel vaak in verband... bijvoorbeeld met schoenen. De ene schoen en de andere. Ja. Dus uh, dat is de tweede. En je gebruikt het in het Nederlands nog als het echt om een paar gaat. De ene... En de uh, andere. Uh, vroon en de andere. Ja. Uh, ja. Dus daar doen we het nog steeds. En dan zou je ook kunnen zeggen de tweede het, is, uh, het wordt maar langzaam duidelijk. Ja, hè? Ha. Ja, nee, ik dacht, ik zat te luisteren. Ik denk, nou, jullie ja. hebben mij niet meer nodig. Nou. En het is eigenlijk allemaal opgelost. Nou, ik vind, het, ik vind het nog wel even een mooie afronding, hoor. Nou, dan ja. heb ik daar mooi voor kunnen zorgen. Dat heb je goed gedaan. Dank je wel, Agnes. Oké, okay, goedenavond. Ha. Goedenavond. Nou, of, ben ik toch blij dat me dat zelfs nog duidelijk is geworden? Ik was even bang dat het niet meer ging lukken vannacht. Um, ja, nou is de vraag van Ton wordt ook een beetje lastiger... aangezien ik net hoor dat in uh, sommige kranten de beurskoersen al zijn afgeschaft. Maar Ton vroeg zich af waarom het in de krant nog staat, de beurskoersen. Want uh, de mensen die daar echt in geïnteresseerd zijn... die kunnen het uh, zelf ook wel vinden. En verder neemt het heel veel ruimte in, uh, zei hij. 0801121, als je daar nog een toevoeging op, te, op hebt... Uh, Henk wil dus, of Henk, Hans wil dus graag weten hoe het zit uh, met als er een stroomstoring is, hoe hij dan bij de bank kan bewijzen dat hij daar geld heeft ondergebracht staan. Want dan, uh, ja, hij heeft geen afschriften meer op papier, dus uh, kan die dan niet meenemen. En uh, laat ik niet vergeten dat Freek graag wil weten of de Caribische eilanden ook bij een provincie horen. 0800 112. Of Nachtzuster Apenstaartje omroepmax.nl. Wim. Ja. Hallo. Dat ben ik. Oh, dat treft. Ja. En uh, ik denk dat jij het antwoord weet van de crypto. Ja. De opgave was ziek van een oud minister. En de oplossing uh, moet bestaan uit vier letters. Ja, zan, hè? Ja. Weet je ook nog hoe. Voel je begon? gefopt? Wat zeg je? Voel je gefopt? Nee, hoezo zou ik me gefopt moeten voelen dan? Foppen. Foppen zalm. Oh, is dat familie van elkaar? Nee. De zalm. Ja. Oh, je bedoelt... Foppen. Oh, je maakt even de verwijzing naar het bedrijf van de zalm waar de mensen ziek van werden. Nee, nee, nee. Oh. Ik, ik krijg geen boete. Oh. Uh, Wim, ja. Nog één keer. Uh, zalm. Ja, dat is het goede antwoord. Laten we het daar gewoon bij laten. Bestaat inderdaad. Ja, we houden het bedrijf er helemaal. Nee, er waren ja, wat mensen die en, waren en ziek geworden van zalm. We noemen het bedrijf ja. niet. Maar nee. er zat salmonella in de zalm. Wat ik dan. Ja. Sorry, en is Zalm is natuurlijk ook een oud minister en bestaat uit vier letters. Dus je kunt er bijna niet omheen dat het gewoon helemaal goed is. Ja. Dat betekent, Wim, dat ik uh, morgen of vandaag, afhankelijk van of je vindt dat het vrijdag is, even aan de, aan de prijzenkast ga schudden. Ja, graag. En dan rolt iets uit en ik weet nooit wat het is, maar ik stuur het naar je toe, goed? Graag. Ik krijg je weer iets opgestuurd. Mooi. Dankjewel, hè? Ja, graag gedaan. Oké, okay, dag, Wim. Hey, Alsjeblieft, bedankt. Daar Jij bedankt voor het ben geven nou. van de goede oplossing. Dat was namelijk zalm. En als we het dan toch over zalm hebben... dan zit ik te denken dat ik best wel iets van fish zou willen draaien. Dat is het is mooie dat ik dan... als het ook maar een beetje over fish gaat in deze uitzending... dan grijp ik de kans om mijn allermeest favoriete liedje te draaien. Dat is A Gentleman's Excuse Me. En dat is van de zanger die zichzelf dan fish noemt. Dat is, uh, ja, heeft helemaal niets met zalm te maken, maar het is wel... Een prachtig liedje, A Gentleman's Excuse Me is dit. Blijf bellen, 0800-1121.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 So I'll do one step to the side, can you get it?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 Can you get it inside your head? Ik zal bijna nog een keer draaien, zo mooi vind ik het. Dat zou ik niet doen hoor. Maar er komt vast wel weer een kans dat het in deze uitzending over vis gaat. En dan start ik hem gewoon weer... 0800-1121 is nog steeds het nummer dat je kunt bellen met vragen en met antwoorden. We hebben nog maar een half uurtje, dus uh, vragen moeten wel een beetje te beantwoorden zijn. Anders lukt het niet meer. Maar probeer het nog even. 0800-1121 of bel over beurskoersen of over banken of uh, over de provincie natuurlijk. Timo. Ja, daar gaan we met Timo. Hallo. Oké, nou, volledigheidshalve, waar ik ook nog... Even een klein antwoord geven op een vraag van een paar weken geleden. Oh jee, ja, laten we vooral ja. een paar weken geleden er weer bij halen. Er <laughs> ja. was een vraag van, uh, alles wordt uitgedrukt in een percentage van het bruto binnenlands product. Maar hoeveel is dat bruto binnenlands product nou eigenlijk voor Nederland? Echt waar, hebben we het daarover gehad? Ja, en er werd geen antwoord op gegeven, oh. maar dat is ongeveer 600 miljard. Oh, kijk, nou, het is dus fijn dat er, als er mocht er iemand zijn... die zich dat nog zat af te vragen, dat diegene het ja, nu weet. Ja, die, die vraag stelde. Ja, vast. Ja. ja. Maar goed, dat terzijde. Ja. Uh, over het uh, aantonen van je saldo van je bankrekening bij de bank... waar je geen uh, schriftelijke afschriften van hebt gehad... Mm -hmm. uh, dat kan je niet. Oh. En dat is ook de reden dat ik daar nooit voor gekozen heb. Uh, wat wel zo is, is dat... Banken wel onderkennen, en daar heb ik zelfs uh, een voorbeeld van hier in huis. Ja. Onderkennen aan welke risico's ze blootstaan. En de risico's waaraan ze blootstaan, daar proberen ze ook maatregelen voor te treffen, dat ze daar uh, die risico's ook niet realiseren. Dus met andere woorden, van de elektriciteit uitvallen. Je mag ervan ja. uitgaan dat een bank ook een eigen stroomvoorziening heeft. Ja. Maar nogmaals, als jij zei van ja, de bank kan je vertrouwen, zou je willen zeggen. Maar in deze tijd durf je dat niet zo goed meer. Nou ja, goed, een bank is gebaseerd op vertrouwen. Als je een bank niet kan vertrouwen, dan is het geen bank Het meer. hele geldstelsel is natuurlijk in de basis gebaseerd op vertrouwen. Ja. Maar Timo, jij zegt ik heb hier in huis het bewijs. Waar, waar heb je bewijs van wat? Nou, ik, ik kreeg ooit eens een, ik, ik had een paar deposito bij Triodos Bank. Mhm. Mm en toen gingen ze een keer aandelen uitgeven en ik wist niet goed hoe de, zeg maar, de juridische vorm daarvoor was, maar ze gingen in ieder geval naar een NV, of ze waren al een NV, maar ze gingen extra aandelen of certificaten van aandelen uitgeven. En toen vroeg ik me af hoe dat dan het eigendom geregeld was en wie dan allemaal zeggenschap kreeg in die NV. Ja. En toen heb ik een uh, informatie opgevraagd, gewoon door het telefoonnummer te bellen in zij. Ja. En toen stuurden ze me een briefje waarbij een opsomming, onder andere een opzomming, zit van uh, de belangrijkste risico's waar de bank aan, bloot, bank aan blootgesteld is. Ja. En een van de risico's is, uh, de bank staat bloot aan het risico van ineffectieve systemen en processen. Oei. Met, met andere woorden, systemen en processen die niet meer effectief zijn, dus die niet meer functioneren. Mm -hmm. Alsmede onderbrekingen, storingen of defecten daarvan. Nou, dat wil zeggen dat ze dat onderkennen en dat ze ook maatregelen treffen of zullen treffen die uh, dat risico mitigeren. Het is een beetje griezelig, hoor, vind ik dat verhaal. Dat een bank bloot staat aan inefficiënte processen en de nee, onderbreking staat, nee, daarvan. Nee, nee, staat bloot aan het risico oh. van ineffectieve systemen en processen als medeonderbreking. Oh, oké. Okay. Dus met andere woorden, ze onderkennen het risico. Ja. En ze zullen ook maatregelen treffen om dat te voorkomen. Met andere woorden. Alle gegevens zullen in mijn optiek zullen re redundant worden opgeslagen, dus dat betekent dubbel worden opgeslagen op verschillende locaties. Zo, net zoals in een straaljager, zeg maar, daar zijn ook alle systemen driedubbel uitgevoerd. Dus alle systemen zijn in driefout aanwezig. Mm -hmm. Als er dan gegevens moeten worden opgevraagd, worden ze in driefout opgevraagd. Als de eentje afwijkt, dan hopen ze dat die andere twee wel gelijk zijn. <lacht> Dat ze zeg maar, kunnen zeker kunnen weten dat ze in ieder geval uh, een uh. meting twee keer is uitgevoerd. Ja, dat ze ergens uh, gelijke informatie hebben in ieder geval. Ja. Nou, klinkt heel spannend. Ja. En um, hetzelfde. Ja. Maar het blijft een kwestie van vertrouwen en je kan zelf dus niks bewijzen. Dus als je het wil bewijzen, dan zal je inderdaad een advocaat moeten inschakelen. Maar ik geef je weinig kans. Goed, ik ben bang dat dit niet het antwoord was dat Hans wilde krijgen, maar uh, nee. als het zo is, dan is het niet anders. Extra betalen voor afschriften. Tuurlijk, dankjewel, Timo. Ja. Nee, nee, nee, nee. Oh, ho, ho, ja. Hij kan extra betalen voor afschriften en dan ja. heeft hij dat bewijs wel in handen. Maar ik had ook nog een antwoord op uh, de bijlagen met beurskoersen oh. in de krant. ja. Ja, een krant is in principe, zeg maar, bedoeld om je volledig van relevante informatie te voorzien... van etmaal tot etmaal, van sluitingsdatum yeah. tot sluitingsdatum. Ja. Yeah. Dus de ene krant zal dan denken bij de redactie natuurlijk van... ja, dat is wel interessante informatie, andere niet. Maar heel veel lezers zijn natuurlijk wel geïnteresseerd, zeker als ze in individuele fondsen investeren... wat de slotkoers op die dag is. Ja. Yeah. Zodat ze, zeg maar, uh, eventueel een berekening kunnen maken van de verliezen en winsten die ze die dag ongerealiseerd uh, hebben. Het is een beetje de clue van beurskoersen, ja. Ja, nou, en uh, ik, ik bijvoorbeeld... zelf beleg ik niet, maar ik kijk wel iedere dag... Uh, in, dan in de oude krant weliswaar, omdat ik zelf geen krantabonnement heb. Maar naar de ontwikkeling van de geldmarktrentes... en van het goud en van de ING... dat zijn voor mij graadmeters van... hoe het vertrouwen zeg maar in die sectoren en in die grondstoffen in de markt is. Dus ik vind dat heel nuttig. En als ik dan, ja... Je kan alles in principe op internet vinden. Dus dan zou je kunnen zeggen van laat buitenland ook maar weg. Je kijkt wel bij CNN op de website. Ja. En dan hou je op een gegeven moment geen krant meer over. Het gaat erom als je een krant gelezen hebt dat je weer volledig bij bent met alle relevante informatie. Dus nee, nee maar ik, volgens mij uh, was, uh, was uh, de kritiek een beetje van Ton dat er geen duiding uh, uh, bij zat. Of dat nee, de duiding ja. op zich eigenlijk genoeg was. Dat je al die cijfertjes waar die duiding uh, uh, op gebaseerd is niet nodig hebt. Ja, behalve als je zelf investeert in individuele fondsen natuurlijk... daar ben je wel in geïnteresseerd. Ja. En bovendien wordt niet de renteontwikkeling wordt niet iedere dag verbaal besproken of becommentarieerd, Maar je kan toch wel geïnteresseerd zijn in de dag-tot-dag bewegingen op de rentemarkt... of in de goudprijs of in de beurskoersen van bijvoorbeeld een fonds als ING... Ja, nee, dat kan ik me voorstellen dat mensen erin geïnteresseerd kunnen zijn. Ja, om ja, ja. specifieke redenen. Dankjewel, Timo. Graag gedaan. Goeiedag. Dag. Dag. 0801121. Um, Ria. Ja, hier ben ik. Hallo. Hallo. Ja. Het volgende is namelijk Ja. Uh, de sociale voorziening die wij. Uh, al hadden voor de wet van 94, wordt je door de gemeente afgenomen. Mag dat zomaar. Hè? Ik ben MS-patiënt. Ik ja. zit al meer dan 30 jaar gebonden in de rolstoel. Ja. Nou hebben ze ook de, uh, autokosten de, uh, ze in een, bus, uh, in een taxibuskaart. Ja. Nou, en huishoudelijk hulp hebben ze van 12 ook teruggebracht. ja. Mag dat? En je moet elke keer vechten voor nieuwe hulpmiddelen en dan zeggen ze, ja u vraagt zoveel nieuwe hulpmiddelen aan. Nee, ik vraag geen nieuwe hulpmiddelen aan. Ik vraag uh, hulpmiddelen die versleten zijn ja. voor van. Ja. Maar ja, het is, het is een beetje lastig, Ria, want we, we hebben natuurlijk geen uh, inzicht in jouw dossier en in je medische dossier en wat je nodig hebt en wat je in het verleden nodig hebt gehad. Ja. Dus ik ben, ik, ben ik, ik bedoel, je hebt je vraag gesteld, dus het staat iedereen vrij om te reageren. Maar ik ben bang dat we daar niet een, een eensluidend antwoord op kunnen vinden. Nee, nee. Dat, dat spijt me heel erg, maar we, we kunnen niet zeg maar, even alle regels toepassen... als we niet je hele dossier bij de hand hebben. Aha. Dat is dat een beetje lastig met medische dingen, hè? Ja, ja zeker. Want je ja. vraag is eigenlijk van... er wordt zo bezuinigd op onze voorzieningen, mag dat zomaar? Ja. En dat, ik, ja, ja mogen bezuinigingen... Dat is, dat is een beetje lastig om daar een, een heel... eensluidend antwoord op te krijgen... Ja, dat begrijp ik. Eh, ja. Wat vervelend nou, hè? want dan ben je eindelijk aan de beurt. Kun je je vraag stellen? Ja. ja. ja. ja misschien is er nog iemand die er iets zinnigs over kan zeggen. Dat zou dan nog wel weer fijn zijn. Ik heb al weken geprobeerd om ertussen te komen. En dan ben ik ertussen. En, nou, ja, ja, ja. Het is en dan zeg ik, ik kan niks voor je doen. Moeilijk. He, wat een narigheid. Ja, terwijl nee. dat er op de oude wet nog opstaat, staat dat ik daar gewoon recht op heb. Ja. Moet je nagaan. Nou, ja. Nee, maar ik begrijp ook je klacht en ik begrijp ook het, uh, het probleem. En uh, nee, ik zou willen dat ik je kon helpen. Maar gewoon een, een individueel verhaal, ja. daar gaat niet, er zit niet iemand te luisteren... die je denkt, oh, wacht even, het is het verhaal van Ria. Ja, nee, dat mag niet. Dat, uh, dat, dat, dat, dat, dat, dat komt niet een heel rond antwoord op. Nou, misschien krijg ik er toch nog antwoord op. Mocht er nog iemand bellen, dan hoor je het uh, nog binnen 23 minuten, Ria. Dat zou een ja. heel veel geluk zijn. Oké, okay, en sterkte. Ja. Heel hartelijke dankjewel. Ah, Oké, okay. 0800-1121. Dag. Dag. Nou, ik heb het wel... This pretty world is getting out of hand So tell me how we failed to understand About the money. Ja, het, het schoot me even te binnen naar aanleiding van het verhaal van Ria. Maar ja, het is natuurlijk altijd lastig bij individuele verhalen om dat op te lossen even. En uh, ik ben bang dat het in dit geval uh, niet lukt. Maar ja, we hebben nog twintig uh, minuten. En eigenlijk zijn bijna alle vragen beantwoord. Alleen de vraag van Freek over de Caribische eilanden, die uh, is nog niet beantwoord. Behoren de Caribische eilanden eigenlijk tot een provincie? Ja, Volgens mij niet. Maar uh, misschien uh, weet jij het beter. 0800 1121. Meneer de Jong, geen familie. Goedenavond. Nee, misschien wel. Of goedenavond, goedemorgen, goeiedag, goedenacht. Uh, ik heb een vraag over uh, Daria Colin. Wie? Dar Daria Colin. Daria Colin was een. Uh, een uh, zeer bekende danseres en uh, zij leefde van 1902 tot 1967. Ja. En zij is uh, getrouwd geweest met Jan Jacob Staalhof, de bekende dichter. Echt. En dat was ze van 1930 tot 1935. En na vele omzwervingen is ze uiteindelijk in Italië terechtgekomen. En daar heeft ze de, 15, de laatste 15 jaar van haar leven... heeft ze daar een dansschool nog gehad. En is daar vermoedelijk, in, en dat is in Florence geweest... is daar vermoedelijk uh, begraven... Huh? Maar ik heb een behoorlijk archief over haar samengesteld. Alleen er is één ding, ik weet niet waar en op welke begraafplaats zij in Italië en dan dus in Florence begraven is. En dat zou ik natuurlijk ontzettend graag weten, want ik ben al jaren met een uh, nou ja, biografisch onderzoek met haar bezig geweest. En dan wil je toch ook maar graag weten. En misschien ook zeker wel eens haar graf dan bezoeken. Ja. Maar er ligt een soort copyright ligt er op de grafstenen. Dus je kunt niet via Google, via internet of sites van, een, van begraafplaatsen te weten komen... Of, die, of een bepaalde persoon op die bepaalde begraafplaats ligt. En dat is dan nou eigenlijk mijn vraag. Hoe kom ik er nou achter waar Daria Colin begraven ligt in Florence? Nou ja, het is een goed begin om even met nachtzuster te bellen. Ja, het is leuk geprobeerd. Maar Daria Colin. Daria. Daria. Ja, ze, ze heeft zich ook wel eens Daria genoemd, afhankelijk mm. van waar ze was. Dus in, ze heeft in Amerika een tijd gewoond. Uh, nou, het is een heel fascinerend leven, heeft ze gehad. Bijzonder oh. fascinerend. Ja, want en we waren... eigenlijk, eigenlijk ja. in de vergetelheid geraakt, onbegrijpelijk. Want ze is, in, uh, ze is eigenlijk ook een grondlester geweest voor de ontwikkeling van, de, van het van ballet in Nederland. En dan, uh, ja, dan is het bijzonder als iemand dan zo eigenlijk weggeleidt in de vergetelheid. Maar wat is, wat is het moment geweest dat, uh, dat u zich ervoor bent gaan interesseren voor haar? Dat is eigenlijk een heel verhaal. Mijn moeder heeft haar ooit één keer ontmoet. En heeft mij later wel verteld van... En die naam Daria, ja, die is als klein kind is die bij mij blijven hangen. En toen heb ik een keer een biografie gelezen. Een dik biografie van Wim Hazeu. Over jan jacob Laorhoff. Ja. En toen kwam opeens die naam Daria halverwege die biografie weer terug en terug ook in mijn herinnering. En mm. toen ben ik eens gaan zoeken, hey, wie, wie, wie is het al geweest? En, nou, ik heb daar dus een, uh, over haar, dus met name, oh, nou, en, en uh, natuurlijk ook wel over uh, Jezalrof, uh, ja, een hele uitgebreide uh, levensloop ben ik langsgelopen en behoorlijk gedocumenteerd. En, uh, maar steeds jarenlang zit ik al met dat probleem, waar ligt zij begraven? En ik zou die bedevaart zo ongelooflijk graag willen maken naar, Ach. naar dat graf. Want ja. natuurlijk volstrekt, als het nog bestaat, en gelukkig wordt er in Italië weinig gecremeerd, omdat het <laughs> een katholiek land is, uh, zal daar wel een hele dikke laag mos over die grafstenen maar dat moet voor mij een fascinerend moment zijn in mijn leven. Want het eh, is mij zeer dierbaar. Maar ja, dan moeten, dan moeten we, ik maak er nu meteen maar onze missie van... er wel achter te zien te komen waar dat graf is. Ja, maar dat is ook de vraag. Ja, precies. Maar, maar is, is wel bekend waar Slauwenhof ligt? Of is dat ook... Uh... Ja, ja, ja, die ligt in, in, in, in Velsen. Hè, op de, uh, die is wel gecremeerd, Maar daar ligt wel, er is wel een urn van Slauwenhof. Op drie, hoe heet dat nou? huis Westerveld? Oh, ik eigenlijk? weet dat ik ken de begraafplaatsen van Nederland niet Nee, op mijn hoofd, nee maar, maar dat is dat is het, het, het, ja. het, het de, de begraafplaats van, van het crematorium in oh. maar, maar, dan... maar is ze daar ligt ze? Nee, ligt, de, staat ze daar niet bij in de buurt? Nee, ze, ze moet in Florence begraven zijn. Ja, maar de, de, hoe, hoe weet u dat dan? Nou, omdat ze daar de laatste vijftien jaar van haar leven heeft, heeft ge, gewoond. Ja. En, en daar ook is gestorven. Ja, maar dan hoef ze daar toch nog niet begraven te dan Nee, kan Dat weet naar... ik ook niet zeker. Maar ik, slaap... ik, heb, ik heb wel bij allerlei mensen nagespeurd. Ja. Maar niemand die kan mij die informatie geven. Want. Ze is zo ver Italiaans, zou ik willen zeggen. Ze heeft ja. ook uiteindelijk problemen gekregen met de Nederlandse opera in, uh, in, in Amsterdam. Dat ze, uh, ja, Nederland een beetje de rug heeft toegekeerd vijftien jaar voor haar dood. En is daar dus uh, zo eigenlijk ook nog wel zelfs op de Bonnefoy naar Florence gegaan. En is daar die, die, die dansschool begonnen. Maar het, het, het is, het, het is een, echt een biografie waard, deze vrouw. Want het is een, een, een fascinerend leven geweest. Ze was de muze van, van erg veel kunstenaars in, het, in die tijd, zo in het interbellum. Ja, dan is het inderdaad helemaal raar dat ze dan... Uh... Nou, dat het stilletjes blijft over inderdaad de laatste rustplaats. Ja, ja, ja dat is heel. Ja, ja, zeer. En wat gaat u nu nou, doen en, met en de alle... mijn, mijn, oh. mijn punt in zijn algemeenheid is eigenlijk. Hoe kom je buiten. Ja, wat ik zou kunnen doen is natuurlijk naar Florence gaan. Naar al die begraafplaatsen. Ja, afgelopen. en een beetje rondvragen. Dat wil ook nog wel eens helpen. Ja, maar ja. Maar dat lijkt me een hele klus. En, en, ja. en dan in die registers. Alleen die registers van begraafplaatsen in zijn algemeenheid. Die zijn niet openbaar, dat is ook voor Nederland. Je, gaat natuurlijk, je kunt wel naar een toe gaan ja. en dan kun je daar de, de, de, de, de registers inzien. Uh, maar uh, ze zijn verder, nou ja, wat ik zeg, het is een soort van kopierecht wat er op een grafsteen rust en dat is waarschijnlijk de reden... Waarom? Uh, die, die registers niet openbaar zijn en zeker niet uh, via de Google benaderbaar. Maar hoezo is het een, een, een, een copyright op een, op een grafsteen? Oh, daar kan, daar kan een persoonlijke tekst op staan. Of ja. een bijbeltekst of of uh, ja, of de naam zelf is misschien ook wel uh, is, is, uh, ja, heeft dat recht. Oh, hm. Ja. Ja, ja, als u het zegt, als u al zo lang uh, op zoek bent, ja. Ja, ik ja ik het, het we hebben eigenlijk nog maar, ja, het, als, ik, als ik zeg maar de eindtune al van de tijd aftrek, dan hebben we eigenlijk nog maar tien minuten te gaan. Ja, is... Dus ik, er moet wel toevallig dan iemand nu binnen tien minuten bellen naar 0800-1121. Ja. Maar ik hoop dat het lukt hoor, meneer de Jong. Ja, want ik ben natuurlijk hier in Amsterdam ben ik wel. En, en ook in de balletwereld en ook bij ouderen heb ik wel, wel geïnformeerd. Van god, wie, wie. Maar ja, ze heeft ook net de leeftijd dat eigenlijk haar tijdgenoten. wel allemaal zijn overleden natuurlijk. Ja. En, en ook wel al leerlingen van haar, ook die zij in Nederland heeft gehad. Ja, maar... en dan ook nog eens een keer die 15 jaar dat ze hier niet. Ja, maar ja, er hoeft maar één iemand het te weten en even te bellen. Ja, en dan zijn we erachter en, en wat ik... Hè? En wat ik erbij wil zeggen, als iemand informatie heeft over haar, op ja. welke wijze dan ook, uit familiaire reden, dan ben ik daar, sta ik daar natuurlijk zeer open voor. Laat u zich aanbevolen, ja. Maar dus ik zal, ik zal zeker naar u mijn, uh, mijn e-mail even sturen. Ja. En dan refereren aan, aan, aan Daria Colin. Ja. Dat is een verstandig uh, idee. En mocht er dan uh, nog iemand, uh, als het nu niet meer lukt... om nog binnen die tien minuten te bellen naar 0800 En dan kunnen mensen ook nog mailen naar nachtzuster. -omroep ja, omroepmax.nl. Ja, ja. ik hoop wie het ook te publiceren, mijn, mijn, mijn archief. Want ja. het, is, uh, het leven van is het en het is een schitterend prachtig mens geweest. En dat kon je van of niet zeggen in zijn algemeenheid. Dat was nogal een, een norderge, bijna ook wel wat onaardige man. Mijn ouders hebben hem heel erg goed gekend. Mm -hmm. en, en ja, dat deze twee mensen elkaar hebben gevonden... en uh, beide de enige keer dat ze in hun leven zijn getrouwd geweest... is, een, is op zichzelf al fascinerend. Het huwelijk uh, heeft ook maar vijf jaar geduurd, overigens. <laughs> Ja. En, en, en eigenlijk veel korter, hoor je dan dat. Want, oh. uh, ja, maar goed, formeel heeft het uh, vijf jaar geduurd. Okay. Toen is er dan officiële scheiding uitgesproken. Het klinkt als smeuige verhalen die ind inderdaad goed zouden doen in een biografie. Ja, want er zitten nog heel wat uh, pirouettes aan, het oh. verhaal. En, en over haar leven en over zijn leven natuurlijk. Dat ze al zeker waard is om... Het was voor mij fascinerend om me erin te verdiepen. En het kwam eigenlijk van, van mijn moeder uit, die haar ooit eens één keer heeft ontmoet, dan natuurlijk via Jan-Jak ja. En dan blijft zo'n naam bij een klein kind... en dan hoor je later, hè, want ze zijn bij... Ja, oh, op... Maar we gaan niet weer helemaal het hele verhaal... want zo ik, nee, ja, bedoel, het is niet behoeven ik ook, ook weer nee, niet al. die tien minuten te ik vullen. Ga, maar meneer De Jong, een... ja. ik krijg via Twitter krijg ik een, een, een, een, klein, een klein advies. Dat heeft u ongetwijfeld geprobeerd, maar ik denk ik roep het nog even. Uh, daar zegt iemand, via de gemeentearchieven... kunnen ze de informatie over de begraafplaats in Florence krijgen? Via de gemeentearchieven van Florence? ja. Ja, heb ik wel geprobeerd, me. Ook al hè? Ja. ja. Nee, nee. U bent nee. in ieder geval wel ondernemer type. Nou, bij haar wel, ja. Ja, ja alles wat met Daria Collin te maken heeft, dat is voor mij uh, <lacht> ja, dat vind ik uh, zeer interessant natuurlijk. Iedere ja. toevoeging daaraan. Nou ja. Nou, mocht het nog lukken, dan uh, hoort u het hier. Of, uh, of we sturen het even in de mail. Maar uh, nou, misschien belt er nu nog iemand naar 0800-1121. Heel veel succes ermee, meneer De Jong. Ja hoor, veel dank. Oké, okay. okay, nacht, da. Dag. Andrea? Ja, dat ben ik. Hallo. Uh, ja, ik, ik, ik, ik, ik zat nou, meer dan uur geleden in de auto. En toen hoorde ik, uh, hoorde ik dat... Dat verhaal over anderhalf. Ach ja. Ja, vreselijk. Ben ik ben er eindeloos mee bezig geweest. Dus op een gegeven moment heb ik uh, opgehangen omdat er een meneer redelijk uh, bezig bleek met je. Ja. Maar tegelijkertijd dacht ik: het klopt nog niet helemaal. <laughs> ja, maar uh, de andere. Ik, ik begrijp het nu, dus ik denk dat alles wat we er nog aan toevoegen, maakt het alleen maar weer onduidelijk. Um, ik weet niet of jij goed begrijpt. Sorry, natuurlijk. Want Natuurlijk ik, ik, ik, begrijp ik het. Ik begrijp het beter begrijp dan jij, maar, ja. maar als je het nu helemaal begrijpt. Ik begreep het niet uh, vanaf het moment dat ik het uh, liet zitten, dan maar omdat er een manier al bezig was. Nou, maar, doe, nog even, doe jij nog één keer het verhaal. Dan is ja, het voor en, eens en dus voor het, altijd duidelijk. Uh, dus, <laughs> ja, dat is prachtig. De druk, uh, hè? Ja. De wereld is verdeeld in mannen en vrouwen. En je hebt dus aan alle kanten een tweedeling. Oh, Ja. Dat is altijd leuk, je hebt de een en de ander. Ja. Ja? Ja. De ander is dus niet, zeker niet die ene. Nee. Dan heb je dus anderhalf. Ja. Yeah. Dat is de één. <laughs> en van de ander de helft. Het duidelijk. Heeft in tegenstelling tot die meneer die daarover belde met zijn vriendin uit Duitsland. Ja. Uh, die heeft de verkeerde vriendin of zo. Want ja. die vriendin weet helemaal niet dat het ook anders hulp is in Duits. Ja. Dat is uh, dat hebben we allemaal gehoord naar aanleiding van de. Uit Volgens mij heb je een is stukje gemist, Andrea. Wat zeg je? Je bent uit de auto gestapt en toen heb je precies een stukje anderhalf gemist. Nee, helemaal niet. Want... Oh, oh nee. nee, helemaal niet. Oh. <laughs> Ik ben al heel lang weer, maar ja. het, het, het klopt gewoon niet. Het, het klopt niet wat er uiteindelijk gezegd is. Oh. Uh, Andermaal is toen anderen of toen zweiten maal in daar. Ja. Niet eenmaal, andermaal zomaar van, hé, hey, nog iets anders ook. Nee, ander betekent ook werkelijk echt tweede. Ja. En dat is ons christelijk bestaan. Er is een mannetje en er is een vrouwtje. En dus zijn die twee altijd één. En heeft hij een relatie met een ander... dat zou een tweede ander zijn. Dat kan niet. Het... Het wordt er niet uh, heel veel duidelijker op, de, de de dus. Hè? Ja, ik begrijp een beetje wat, wat er nu allemaal bijgehaald wordt. Maar, maar ik geloof toch... Ja, echt... Wat er niet bijgehaald, dat is oh. gewoon echt zo. Ja. Maar wat ik, wat maar ik zet... er nu van meegekregen heb, is dat ander is ook twee. Eigenlijk precies wat jij nu zegt. Dus ander is twee. En nou, anderhalve... niet definitie twee. Nou, als je dat, dat terugleidt naar ja. onze christelijke samenleving, oh. dan is dat zo. Oeh. Want alleen daar gaat het om. Um, ook, in de, ook in de term anderhalf? Ja, ook in de ter, term anderhalf, ja. Oh, Oké. Okay. Nou, um, Andrea, ja, het, het spijt me. Ik onthoud het toch een beetje als uh, ander, uh, uh, ander, ander woord voor twee. En dan half twee, zeg maar. Anderhalf. Nou ja, de ander voor de helft. Ja. Natuurlijk. Half maar, onderweg naar de ander. Maar dat heeft niks te maken met uh, telwoorden. Dat nee. heeft te maken met moraal. En eenheid en zo. Twee en deling. Man ja. en vrouw zijn één. Goed. Andrea, dank je wel. Oké. Hey, Dag. Dag. Ja, dat zal ik nodig hebben. Dankjewel. Um, even kijken hoor. Ja, nog nog, nog uh, 4,5 minuut. Dus uh, volgens mij, uh, de anderhalf, die, uh, die laten we er maar niet meer aan beginnen. Want dat, ik weet niet of het nog, uh, nog gaat lukken. Maar uh, uh, Boets. Hallo. Hallo. Uh, ik had een uh, antwoord uh, vanochtend uh, vaak uh, van de bank als ik storing hebt. Ja. Het uh, beste wat je kan doen is een, uh, ja, of, of je neemt een laptop mee, of je hebt op je telefoon een uh, applicatie staan van je bank. Ja. En daaruit kan je uh, ja bankafschriften laten zien en je kan nog steeds overboekingen doen. Maar ja, de basis van de vraag was eigenlijk, wat doe je als er een stroomstoring is waardoor je die uh, digitale gegevens niet meer hebt? Ja, maar uh, stroomstoring is toch bij de bank zelf, was het toch? Oh zo, ja. Of de verbinding is weg, nog... maar, maar dan kun je nog steeds wel ja. de boel uh, opgeslagen hebben. Ja, want in principe heb je, uh, ben je uh, online verbonden met je telefoon en dan kan je altijd nog uh, met je telefoon uh, ja. laten zien dat je nog uh, geld hebt. Ja. Tenminste, ik gebruik mijn telefoon heel vaak om te kijken van uh, hoeveel geld ik uh, heb, uh, of het is afgeschreven of niet. Ja. En dan kan ik altijd nog kijken onderweg waar ik ook ben. Dus dit is heel handig. Alleen niet alle dat, maar het kan wel. Ja. Dus, ja, het is alleen een smartphone de, uh, kan dat. Ja, dat <laughs> is wel dus het nog even goed een goede goe tip voor Hans. Dat hij het gewoon altijd eventjes uh, in ieder geval uh, bij de hand moet houden. Oké, okay, dankjewel. Ja. Ja, fijn dan. Hetzelfde. Fijne vrijdag, hè? Ja. Uh, even kijken wat ik. ik kreeg nog binnen. Dan, uh, want uh, Memories for You. die schrijft via Twitter nog eventjes over dat, uh, dat graf. dat uh, gezocht werd door meneer de Jong. Die schrijft. In Nederland wordt na 30 jaar, worden na 30 jaar. graven geruimd. Dus mogelijk is ze toch hier begraven. of op verzoek misschien wel anoniem begraven. Dat kan natuurlijk ook nog zo zijn. En ik, ik kreeg nog een mailtje over de Caribische eilanden. Uh, van Pim Lucas-Brown. De Caribische eilanden zijn speciale gemeenten binnen het Koninkrijk... en vallen dus niet onder een provincie. Kijk, en uh, uh, Martin schrijft, uh, schrijft ook nog even. Uh, Bonaire, Saba en Sint Maarten. Bijzondere gemeenten in Caribisch Nederland en geen provincie. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Nachtzussen. Tot volgende week.